Is Bastiaan is Nachtegaal met het NOS-journaal. Rechtshof in Leeuwarden over een strafrechtelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of de nam zich mogelijk schuldig heeft gemaakt... aan het beschadigen van woningen in Groningen. Het OM vond dat eerder niet nodig omdat het onderwerp niet in het strafrecht thuis zou horen. Daarom deed het OM ook niks met de aangifte van onder andere de Groninger Bodembeweging. Het Hof heeft nu beslist dat er alsnog onderzoek moet worden gedaan. Een aantal grote Nederlandse banken werkt gezamenlijk aan een betaal-app... waarmee betaald kan worden in winkels, webshops, maar ook aan bijvoorbeeld vrienden. De dienst PayConnect is een alternatief voor de pinpas... en moet deze zomer beschikbaar worden. In België is al geëxperimenteerd met de app. Daar doen meer dan 25.000 winkels mee. Welke winkels in Nederland gaan meedoen met de betaal-app is nog niet bekend. Volgens PayConnect vervangt de dienst niet de apps van banken. Zo is het niet mogelijk om je banksaldo te bekijken. Bij een brand in een zorgcomplex in Venlo is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte gewond. De brand ontstond op de tweede verdieping... maar ook op andere etages veroorzaakte de zware rookontwikkeling hinder. Het complex is ontruimd. Even na het middaguur kreeg de brandweer van Venlo het vuur onder controle. De bewoners zijn opgevangen. Wanneer ze weer naar huis kunnen is nog niet bekend. En ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het girafje dat op eerste paasdag in Artis werd geboren is dood... Er waren geen tekenen dat er iets mis was met het veulen, meldart is, maar dinsdagmiddag werd het ineens ziek. Ondanks een intensieve behandeling door een dierenarts is de giraf vanmorgen overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het weer, vrij zonnig, geleidelijk meer bewolking, tot 10 graden op de Wadden en zo'n 12 graden in het zuiden. Het wordt vannacht 2 tot 9 graden, een stuk minder koud dan in de afgelopen nachten. Morgen wolkenvelden en soms wat zon. Met 12 tot 16 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het MFZF. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad beginnen de eerste files van de avondspits te ontstaan. Maar de vertragingstijd is nog niet al te groot. Op de A44 Amsterdam Den Haag al een kwartier vertraging bij de verkeerslichten bij Wassenaar. En het is druk op de N208 Zasheim Haarlem tussen Lisse en Hillegom. 20 minuten in de file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom terug bij Matchbox, de vierde jaargang, aflevering 66. We hebben nog een lekker uurtje te gaan en er dus staat weer een heerlijke lijst klaar. We beginnen zometeen met de Earring en daarna de Animals. En dan nog gewoon 40, 50 minuten heerlijke muziek. Veel plezier het komende uur. you Uit 1964 waren dit The Animals en de opvolger van The House of the Rising Sun. Het heette I'm Crying en het werd geschreven door Eric Burden en Ellen Price. En de weekkant van dit nummer, Take It Easy, is ook de moeite waard. En die komt vast nog wel een keertje langs. En we begonnen met een hit uit 1970 van onze eigen earring, Back Home. Um, we gaan naar de jaren 80, naar 1986 eigenlijk. Ja, eh, inderdaad, En eh, dat is... Ja, ik, word, ik ben een beetje in de war. want Hans komt net binnen. Geweldig. Fijn dat je er bent, jongen. Fijn dat je er bent. Uh, <laughs> in ieder geval, we gaan naar Queen Luister uit 1986. Here is a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One so One soul. One prize. One Magic! Magic! En dat was het jaar 1986 en dat was Queen and Kind of Magic. En we gaan een jaartje verder in de tijd en dat doen we met t How. China in your hand. Tipau en China in your hand uit 1987. Zijn we toe aan een top 100 hit uit 1971. Hier is Joe Cocker. High time we went. Komt u maar Joe. Op 100 is uit 1971... Joe Cocker en High Time We Went. Kort geleden heb ik nog een documentaire gezien over Joe... en...